Minister De Jager van Financiën herhaalde vandaag dat Finland helemaal nog geen deal heeft, omdat de andere EU-landen ermee moeten instemmen. Onder andere Nederland en Oostenrijk zullen zich ertegen verzetten. De Vinnen hebben daarom helemaal niks, zegt De Jager. Om een afspraak te maken wat maar voor één land zou gelden specifiek, en ook nog eens ten koste gaat van de benutting van dat noodfonds, dat kan niet.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 De man negeerde een stopteken van de politie en sloeg ter hoogte van Dijl af naar Gorkum. Op het laatste moment ging hij door de berm toch naar links. Daar raakte hij de andere auto, die vijf keer over de kop vloog en in een weiland terechtkwam. De twee mensen in die wagen kwamen om het leven. De achtervolgde automobilist is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Het kabinet bekijkt of Nederland een bijdrage zal leveren aan de VN-missie, de nieuwe VN-missie in Zuid-Soedan. In een brief aan de Tweede Kamer staat dat het kabinet de wenselijkheid en de mogelijkheid van deelname gaat onderzoeken.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 We houden die veiligheid dus zeer duidelijk in de gaten. En uh, wij zullen ook, via de taartstoezicht op, uh, op de mijnen, zullen wij ook de beheerder uh, aanspreken dat hij zich houdt uh, of zij zich houden aan, uh, aan die afspraken die we gemaakt hebben. Voor de vervanging van leidingen in onbewoond gebied kan langer de tijd worden genomen. De minister reageert hiermee op de onderzoeksraad voor veiligheid die zich zorgen maakt over de verouderde leidingen. Die zijn volgens de raad niet bestand tegen zware trillingen. De minister noemt het Nederlandse gasnet verder een van de veiligste in Europa. Het weer vanmiddag wisselen zon en wolken elkaar af. Alleen in het noordoosten nog kans op een bui. is 17 graden op de Wadden en 19 in het binnenland. Morgen veel zon. Het wordt dan ongeveer 23 graden. ANWB verkeersinformatie. Dagelijkse files op de wegen zorgen voor 90 kilometer in totaal nu. Er is ook een ongeluk gebeurd. U hoorde daar zo over in het nieuws. Uh, dat is op de A2 Utrecht richting Den Bosch. Daardoor file tussen Culemborg en Klopendel van 8 kilometer lang. Er is technisch onderzoek aan de gang. Tot uh, half zes zeker vanavond zijn de verbindingswegen naar de A15... in beide richtingen afgesloten daardoor. Verder een file op de A4 Amsterdam richting Den Haag... tussen Roelof Arensveen en Zoeterwouderijndijk van 6 kilometer. A12 Duitse grens richting Utrecht bij Knopend Waterberg, 3. A15 Europoort richting Rotterdam... tussen Hoogvliet en Knopend Vaanplein, de 8 kilometer. En op de A50 Arnhem richting Os tussen Renkum en Knopend Ewijk, 9 kilometer file. Hallo, ik ben Fons de Poel...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 Kijk voor meer informatie op kvk.nl. Kamer van Koophandel. Wie vraagt, komt verder. Dit is Radio 1. Avro, vrijdagmiddag live. Jan Mo. Welkom terug vanuit de kroon hier in Amsterdam aan het Rembrandtplein. Het laatste half uur met Jaap Rijman over de Goudkoorts. En voor het afsluitende journalistenpanel zijn aangeschoven... Bert Brussen, volkshandcolonist en haar medebordje, redacteur bij Vrij Nederland. U kunt reageren, twitter ons, afroVML. vml U kunt mailen naar vrijdagmiddaglife.nl. En u kunt ons ook bekijken op de website afro.nl. De goudprijs uh, bereikt opnieuw recordhoogtes. Dus we hebben hier ja, Bruimans onderzoeker en uh, goudhandelaar ook, neem ja, ik aan, bij Amsterdam Gold. Uh, ja, je hebt uh, een uh, app uh, op je telefoon waarmee je de laatste prijs kunt zien. Dus ja. hoe staat die op dit ogenblik? Uh, in troy ounces betaal je nu uh, 1856 dollar voor 31,1 gram uh, goud. 1856 dollar. Uh, uh, hij gaat nog steeds omhoog dus. Ja, nou ja, goed, van minuut tot minuut kan alles omhoog en omlaag. Uh, vandaag is wel weer een bevestiging van de lange termijn trend dat, dat die omhoog gaande is. Komt dat omdat de beurzen het gisteren en vandaag, want vandaag begrijp ik Amerika ook weer naar beneden, het opnieuw slecht doen? Uh, daar zit wel inderdaad een negatieve correlatie in. Uh, maar op lange termijn heeft het eigenlijk net zoveel met de beurs te maken, maar nog wel meer met het, het, het monetair beleid dat momenteel gevoerd wordt. Het feit uh, dat mensen geen vertrouwen in de politiek hebben. Exact. Ja. Je verkoopt goed, mag ik dus zeggen. Uh, tegelijkertijd zijn er uh, mensen... Uh, maar nog belangrijker misschien ook instellingen. Uh, bijvoorbeeld de Amerikaanse bank Wells Fargo. Mm -hmm. Die waarschuwen voor het feit dat goud... het niveau van een speculatieve bubbel ja. heeft bereikt. Ja, vind ik ook niet zo heel vreemd dat een bank dat zegt. Want als je bedenkt dat het moment dat je goud koopt... je geld weg is bij de bank... de bank niks meer aan je verdient. De bank wil liever niet uh, dat je goud koopt. De bank wil liever niet dat je het geld weg had bij de bank. Uh, dus ik, ik vind dat op die manier niet zo vreemd dat ze dat zeggen. Er zijn ook banken als JP Morgan die overigens goud al snel naar de 2500 dollar per troy ounce zien gaan. Uh, dus ook onder banken is er nogal wat verschil in, in het maar vooruitzicht. Maar hoe kijkt Amsterdam Gold daar dan tegenaan? Gaat dat dan nog verder volgens jullie? Ik weet niet wat de tijdsbepaling is geweest van Wells Fargo. Het kan best zijn dat je een correctie ziet op, de, op, de, uh, op korte termijn. Op de nieuwe records die vandaag bereikt zijn. Alles wat omhoog gaat, kan een keer omlaag. En niks gaat in de lijn uh, continu omhoog. Nou ja, als zij zeggen er is een speculatieve bubbel... dan vergelijken ja, dit... ze het dus met die internet-hype, met de huizen-hype. Ja, nou ja, dat, dat uh, klopt in die zin dat de media het al uh, beschrijft als een bubbel. De media schrijft er dagelijks over en uh, is er vooral als de kippen bij als het um, in prijsontwikkeling een speculatieve vorm aanneemt. Als je kijkt wat er wereldwijd belegd is in goud... Nou, noem, het, noem het 1% van het wereldwijd belegd vermogen. Dat kan ik nog geen bubbel noemen. Dan vind ik de Amerikaanse staatsobligaties... of in zijn algemeenheid obligaties, een, een, uh, ja, misschien wel grotere bubbel. Daar is 80% van alles vermogen is daarin ondergebracht. Dus je verwacht dat die prijs nog veel hoger gaat stijgen? Ik verwacht, als je gewoon kijkt naar vraag en aanbod... Eh, dat elkaar jaar in jaar uit met 40% ontloopt... dat er echt wel reden is voor verdere prijsstijging. Hoe hoog uh, dat zal zijn, dat is echt uh, ook voor een groot, uh, uh, groot deel afhankelijk van hoe hard Amerika de geldpers aanhoudt. Um, gaan we daar in Europa datzelfde traject in? Als er meer geld bijdrukken, gaat de prijs van goud omhoog? Oninroepelijk krijg je inflateert eerst de geldhoeveelheid. Uiteindelijk moet dat geld ergens heen. Uh, goud wordt niet met hetzelfde gemak gedolven als dat geld gedrukt wordt. Dus ja, er is gewoon meer geld om naar hetzelfde hoopje goud te gaan. Waarmee het woordje? Maar over het aanbod van goud, is het niet zo dat er uh, ongelooflijk uh, veel meer gezocht en gevonden wordt, nu de prijs omhoog gaat. Nou ja, goed, als je nagaat dat er dit jaar een, een ruime 4000 ton goud gevraagd wordt in de markt... en er komt 22 tot 2400 ton uit de grond, dan vind ik dat gat van 1700, vind ik toch een... een... De vraag is veel groter dan het aanbod. Exact. En de vraag stijgt al jaar in jaar uit en de, het, het meelopen van de productie of, of het, het, het mijnaanbod, ja, dat, dat blijft er ook in groei gewoon op achter. Ja, Toch, uh, want je zegt, banken willen natuurlijk niet dat je goud koopt... want dan halen ze hun, uh, degene die ja. dat doen hun geld weg bij de bank. Uh, die banken zeggen ja, maar uh, die meneer Heijman zegt dat... omdat hij verdient aan de koop van goud. Dat klopt, dat is ook geen geheim. Uh, ik verdien er één keer aan en het is heel transparant wat er verdiend wordt. Uh, goed, de laatste keer dat ik dat controleerde is het ook geen misdaad... dat er wat verdiend mag worden. Uh, ik zeg, zal de eerste zijn om uh, te zeggen dat je niet alles op één kaart moet zetten. Ook niet op goud. Uh, Hou die spreiding aan en voorlopig betalen we nog steeds rekening in euro's. Alleen, uh, wat zie je in tijden van uh, ja, hernieuwde paniek? Uh, dan zie je toch gewoon een... een vlucht ontstaan naar een andere manier van het behouden van je vermogen. Ja, maar dan is goud toch een gek ding, hè? Want het, het stelt eigenlijk, behalve dat het een grondstof is, niks voor. Niet als een bedrijf waar je bijvoorbeeld kunt zien... Je kan het gaat... dag poetsen, kom op. Je kan het wel ja. poetsen, ziet er mooi uit, ja. Maar zo'n bedrijf kun je van vaststellen, nou, ze ja. doen het goed. Uh, he, de, de, de, ze verkopen Klopt. goed, kortom. Ah, daar ja. is de economische waarde zichtbaar. Ja, de... de, de ben ik met je eens? Ik weet het niet. Ja, sorry. Jij ja, wil je nou... nee, ja, jij zegt, zegt een heel mooi verkoopverhaaltje. Maar meneer Middelkoop, die ja? al toevallig in zilver... Die dat bedrijf is begonnen waar het hij werkt. Het, maar ja. die zegt van ja, je moet in zilver handelen. En, nou, en, dus... uh, ik, ik weet zeker dat uh, de heer Middelkoop ook voor een groot deel in goud belegd is. Nog steeds? Nog steeds? Ongetwijfeld En uh, dat is uh, fysiek. En dat gaat hij niet van dag tot dag verhandelen. Um, om een inzicht te geven. De prijs waarvoor je vandaag een gram fysiek goud aankoopt. Komt tot stand door de levendige papieren termijnhandel. Maar hij heeft het bedrijf wel verkocht. Hij heeft het bedrijf verkocht omdat hij nog een ander florerend bedrijf ernaast heeft. Uh, ja, je, soms zit je met in een zilver. Een... Nee, nee, nee, nee, nee, nee. nee absoluut, niet. absoluut niet. Nee, maar terugkomend op je, uh, je, je, je stelling. Uh, er valt van dag tot dag een hoop te verdienen in de, uh, de bewegelijkheid van de goud- en zilverprijs. Maar doe dat in de papieren windhandel, die Futures heet. Ga daar niet een fysieke goud- of uh, zilverbaar voor aankopen. Dat is eigenlijk te kostbaar. Je ziet dat er op dagelijkse basis toch goud gauw een heel jaar aan mijn productie van zilver verhandeld wordt. Die ontkoppeling tussen uh, de prijs en de prijs. Je zegt dus eigenlijk: de, de, de, doe dat alleen inderdaad in de papieren vorm. Het is onverstandig om echt zilver of echt goud nee, te kopen. Oh, sorry, dan begrijp ik het precies. Precies verkeerd. Ja, dan. Ja. Nou kijk, en dat is ook precies wat je wilt: uh, de bewegelijkheid is heel interessant voor, voor daghandel. Dat kan, maar goed, dat kunnen ook. Met opties kan je daar een hoop in verdienen. Maar daar moet je als particulier je niet mee bemoeien. Als je als particulier voor langere termijn goud of zilver wilt aankopen... dan is er geen enkele reden om dat via een papieren product te doen. Koop dan juist wel. Dan ja. kun je het fysiek bezitten. Dus maar een waar, een bar, waar, waar verberg kracht. je het, hè? Ja. Wat zeg je, waar waar verberg je het? Het goud. Maar ja. ja, ergens in, bij een bank weer. Er uh, zijn nog steeds uh, verhuurd, Of uh, te huren... Uh, het maar, schijnt dat hier op het Rembrandtsplein daar achter die boom... Nou, ja, is dus het verborgen. hier bij het Rembrandtsplein heb je natuurlijk een oud bankgebouw. Uh, zo heb je er een stuk meer door het land heen. Uh, ja. Daar heb je inderdaad daar vaak in kelder en ja. kluis. Toch zeggen <laughs> tegelijkertijd ook andere uh, deskundigen... Ja. Uh, op lange termijn verdien je altijd nog veel meer aan aandelen. Nou, dat is, uh, ik vind het knap als je de afgelopen tien jaar op de AEX... Uh, lange termijn hebben we het dan over. Ja, dan we het altijd over dertig jaar. Dertig jaar. jaar. Mensen die som moet ik nog voor je maken. De afgelopen tien jaar ben je toch vijftig procent van je vermogen kwijt. Geraakt. Um, ja, ik, ik kan me daar niet heel prettig bij voelen... als je weet dat er aan de andere kant toch grondstoffen zijn... waar goud onderdeel van uitmaakt. Maar het mandje is breder. Ja. Uh, waar je gewoon jaar in, jaar uit 10% gemiddeld had gehaald. Goud zal niet mijn hele levensspan... Het middel zijn waar ik in moet zitten met mijn vermogen. Alleen ja, okay. van tijd tot tijd varieert gewoon de, de asset class waar je in moet zitten. Eén citaat van vermogensbeheerder Jan Willem Nijkamp op internet. Het goud heeft door de tijden heen beleggers verrijkt die in staat waren het weer tijdig te verkopen ja. aan een nog grotere gek. Herken je daar ja, dat is, iets van? Uh, goed, dan, uh, maar de klinkt... uh, dan, dan ben ik de grootste gek, want ik koop het graag van je. klinkt als dus kapitalisme. Je, ko je, je ja. koopt het ja. nog ja, steeds ja, graag. Maar, ik uit. koop het bij deze nog steeds graag. Maar uh, naast mij ook de Centrale Bank van Rusland. Eigenlijk uh, India, China zijn grootkopers. Ook tegen deze nieuwe recordprijzen. Nou ja, dat is uh, eigenlijk een beweging die je al jaar in jaar uit uh, ja, ziet toenemen. Uh, wij in Europa, uh, hebben, of in Nederland, hebben nog steeds 600 ton op de, op de uh, balans staan. Wij hebben eigenlijk op het allerlaagste punt, samen met Amerika... een waanzinnig deel in 2000, van de hand gedaan. Wij zijn nog meer gaan vastklemmen aan, aan het, het, het, het, het ongedekte geldstelsel... het schuldenstelsel waarin we nu leven. En je ziet uh, dat China daar uh, ja, niet heel veel langer de rekening van wil betalen. Die hebben waanzinnig veel dollars op de balans staan. Die worden nu met hetzelfde gemak als ze hard verdiend hebben... worden ze gewoon gratis bijgedrukt. Jij zegt, uh, uh, blijf goud kopen. Uh, het kan natuurlijk nou, ook... Dat, dat, dat wil ik wel nuanceren, maar er is altijd <lacht> reden om... Uh, Gedeeltelijk. Niet al je geld op goud te zetten. Tegelijkertijd kan ook dat kleine gedeelte... ieder moment omslaan. Van dag tot dag. Alleen uh, de, uh, het, het plafond... zie ik niet zozeer in... Uh, de, de bubbelfase, maar eigenlijk hoe lang blijven wij in dit huidige uh, schuldensysteem... de problemen vooruit schuiven met het aangaan van nog meer schulden? Zolang dat gebeurt, zal ook de goudprijs blijven stijgen. of worden. Of stabiel hoog blijven, toch? We zullen het we zullen zien. Dank ja. in ieder geval tot zover voor deze uitleg. Jaap Haimans van Amsterdam, Gold. We gaan weer luisteren naar muziek. Gouwe muziek van René van Bavel. op schroef. Ben. Zoeken naar die sleutels en vinden een schoen. ...en René van Mierlo op gitaar. Het journalistenpanel met Bert Brussen, Volkshandcolumnist, internetjournalist... ...en Harm Edebordje, redacteur bij Vrij Nederland. U kunt reageren via onze website, vrijdagmiddaglive.avro.nl. U kunt ons twitteren, hashtag AvroVML. We gaan het hebben over, ja, hoe kan het ook anders stuntelen de politici. Maar om te beginnen even, wat vonden jullie zelf afgelopen week eigenlijk opvallend? Harm Edebotje. In het nieuws? Ja. God toch die PVV, we komen er zo op terug, de man die zich zo snel terugtrekt. Dat vond een, die uh, een ongelukje uh, veroorzaakte Daniel van der Stoep. En ja. uh, vervolgens zei van, nou, ik uh, trek me terug als lid van het Europarlement. Ja, dat op kleine schaal in Nederland, zou ik maar zeggen. Ja, goed, en het grote nieuws is natuurlijk gewoon Europa en de eurocrisis en alles wat ermee te maken heeft. Gaan we er uitgebreid over hebben bij het brussen? Nou ja, die PVV die wil nog wel zeggen, die man was straal bezopen. De tweede keer dat hij dat kleine ongelukje veroorzaakte, Er was echt vijf keer toegestaan de toegestaande hoeveelheid. Ja. De man is dertig. Het was al de tweede keer dat hij bezopen achter het stuur zat. Ik vind het een heel goed idee dat hij dan opstapt. Goed, ik bedoel in de zin van politici als ze dit doen, want er zijn meer voorbeelden hè, van politici die wel eens met een slok opgereden hebben, die bleven zitten. Ja, ik denk dat dit niet, zeker ook voor de PVV... niet een goed moment was om nog een politicus te hebben... die dan zegt, ja, maar ik blijf lekker zitten. Maar het ja, het gekke is dat die Erik Lucas, hè, de, de, de, de, zou maar zeggen, de brievenbusplasser... die zit er nog wel steeds. Het is ja. heel raar. De ja, een maar... blijft zitten, de ander niet. En dit is waarschijnlijk een persoonlijke afweging geweest van deze euro. Hebben politici daar. een voorbeeldfunctie op dit soort terreinen? Ja, natuurlijk. Maar dat vind ik dus ook bij Lucas en ook bij Marico Peters, om maar even daar te bekennen te noemen. Dat is een voorbeeldfunctie, dat heeft ook altijd iedereen gezegd. En dat is natuurlijk, hij, als deze PVV de was blijven zitten, was het natuurlijk ontzettend dom geweest. Ze hebben natuurlijk ja, uh, ingehakt op GroenLinks en dan nu ineens. Dat is dus, dan dezelfde die zegt van nee, ik ga niet. Nou ja, dat, kun je dat, gewoon, dat kun je gewoon niet doen. Ja. Nou ja, ik vind het alleen maar interessant om te zien dat hij zijn eigen afweging heeft gemaakt. Volgens mij wilden ze het niet eens een ook ook Pas niet gekomen. Hij nee. is, uh, terechte beslissing zeggen jullie dus. Uh, je noemde al even Mariko Peters. Vandaag of deze week in Vrij Nederland een heel uitgebreid artikel van jouw hand, Harm Edenbotje, ja. Waarin je min of meer ja, een soort van verantwoording aflegt eigenlijk. Hè? Ja, kijk, wij hebben een paar jaar geleden uh, die hele stapel binnengekregen... die, die nu ook uh, is uitgesmeerd in alle kranten. Jullie kenden het vooral al We, heel lang. We kenden het materiaal. En uh, um, ja, als journalist maak je of, en als redactie, of als hoofdredactie samen met mij... maak je dan wel een afweging. Nee, je hebt uitgelegd waarom jullie toen niet hebben gepubliceerd. Kun je dat kort? Ja, heel kort. Nee? Kijk, die e-mailwisseling waaruit bleek dat ze dus uh, eigenlijk... Uh, um, op onge ja, misschien een belangenverstrengeling, dat daarvan sprake was. Ze was verliefd geworden op iemand. Een ja, e verliefd waar het bleek, op de e-mailwisseling, dat bleek. En die hoorde. vroeg ook subsidie aan, daar moest zij over oordelen. Precies. En later, ja, precies. Nou, dat, die e-mails zijn gewoon afkomstig van diefstal. Die zijn uit een van beide computers ontvreemd. Die zijn beland bij ons. Dan heb je als journalist een zware taak. Want dan moet je gaan afwegen van: dit is materiaal waar je eigenlijk niks mee te maken hebt. Het is gewoon geheeld in principe. Uh, hoe groot is het maatschappelijk belang dat je tot publicatie overgaat? Nou, we hebben toen iedereen, dus buitenlandse zaken, Peters en die cultureel ondernemer Kluiver, met wie ze dan nu kinderen heeft inmiddels, hebben we allemaal uh, vragen gesteld, uh, indringende vragen gesteld. We hebben er echt wel een paar weken over gedaan. En toen ja. hebben we elkaar aangekeken en gezegd, wat blijft er over? Waardoor als je voor de eerste keer al het materiaal doorleest, dan denk je van, jongen, jongen, jongen. Maar wat blijft er over? Dat ze, nou, wat ook buitenlandse zaken nu heeft geconcludeerd, dat ze niet tijdig een relatie heeft gemeld, wat een geheime relatie was, was overspelig op dat moment, nog. En toen vonden wij van, ja, je gaat het hele privéleven van iemand op straat gooien. Het zijn e-mails die niet op koosige manier zijn verkregen. Als we dit hadden gekregen uit buitenlandse zakendocumenten... of van een ambtenaar of een diplomaat die daar had gezeten, dan was het anders geweest. Maar, maar Groening is, uh, of niet ook weten, hè, dat ze het heel erg zouden vinden als jullie zouden publiceren... Natuurlijk. Liet, nou ja, um, dat is niet waar. De GroenLinks heeft niet laten weten ons dat ze het erg vinden dat ze, dat als we zouden gaan publiceren. Maar uh, Femke Halsema heeft in een later stadium, geloof ik een week of vijf later... nog eens geïnformeerd van jongens, hou je... je doen? Ja, en hou je hou je, bedoel, hou je aan de afspraak, want dit, dit, dit gaat Mariko's privéleven schaden ja. op een onterechte manier. Met Brussel kun je wat de inhoud was. bij die, die afweging? Nou, ja, wel voor dan Vrij Nederland. Alhoewel, ja, ik zou willen dat ze altijd zo Want je bedoelt, die waren, zijn, zijn links zeiden... en die beschermen links. Nee, ja, de ja, de dat, de dat is onzin, hè? Nee, nee, dat, dat, nee, dat is onzin. Dat wilde ik niet zeggen. Dat is wat jij ervan nee, maakt. Nee, nee, nee. Wat bedoel maar, je dan maar, wel? Maar, maar voor Vrij Nederland wel? Dat Vrij Nederland een hoge ethische standaard hanteert... Voor als het om journalistiek en ethiek gaat. En, en, uh, want want je vindt het dus een terechte niet? beslissing? Nou, als ik... Het was 2006, hè? 2007, ja. Begin 2007. Dat is ook nogal weer een tijd geleden. Als je op dat moment daar op de redactie zit van zo'n blad... dus met een standaard. Het is standaard niet veel dat het links is. Kan ik me dat wel voorstellen omdat je dus inderdaad... Je kan, je kan niks zeggen zonder al die e-mails te publiceren. Je kan nee. niks zeggen zonder het privéleven bloot te gooien. Dus ik begrijp dat je die afweging maakt. Als het moet. En ik ben heel benieuwd. 3 september dient die zaak of twee bij de Raad van Journalistiek, Hoe de Raad van Journalistiek... Ja, gewoon links worden. is naar de Raad voor de journalistiek Dat ja, nog even eens. over links en Vrij Nederland We hebben wel staatssecretaris Roel in het veld laten struikelen. Ik heb zelf een stuk geschreven over P van de AK kamer TA Vierens. Inmiddels. Ja, het uh, waren ook zijn, zijn woorden. We worden. zijn echt niet zoals het <laughs> moet. Ik, bedoel, ja, ja, ik, ik, zei dat, ik zei dat. ik Het is journalistiek werk. Nee, Absoluut. Maar het is wel opvallend dat ze ook nu zelf achteraf althans toegeven dat ze verkeerd hebben gehandeld. Nou ja, kijk, er zat dat licht tussen wat toen tegen ons verklaarde, en wat ze nu in de NRC in de, in de zegt. Hè. Nu zegt ze, ja, hier was niet de pauze aan het woord, en als ik dit teruglees... Ja, het dan gaat dan allemaal om schijn, hè? Dat is, dat zeg, we hadden de schijn van belangenverstrengelingen moeten voorkomen. Dus ze zeggen nooit van belangenverstrengelingen. En dat is dus een beetje waar het om gaat. Ja, ja, ze zelf op hameren, en ik begrijp uit, uit, uit het kader van GroenLinks, bijvoorbeeld onder andere, komen nu ook geluiden van ja, mensen die vinden dat ze dan toch niet kan blijven. Ja, maar uiteindelijk, en dat zie je ook bij Erik Lucas van de PVV en bij verschillende andere Kamelen, het is haar eigen beslissing, zit er zonder last of ruggespraak en vooral ook de beslissing van de fractie. He, de Volkskrant heeft nu vanochtend... een rondje gedaan langs de velden bij GroenLinks. Binnen elke partij zijn er heel veel mensen... die heel veel verschillende ja. meningen hebben. Dus ik, ik sprak ook vandaag nog weer uh, aan andere GroenLinks... En. nou die vonden het prima dat ze blijven zitten. Dus er, dus zijn, kansen... er zijn duizend GroenLinks die het oké okay vinden... maar de reden dat ze nu niet meer zo kunnen blijven zitten... en dat is, dat is wat ook wat ik vind, is dat het nu een imagoprobleem is. De volgende, nu kan GroenLinks nooit meer zo fijn met haar vingertje wappen... Nee. om anderen naar maat te nemen. Dat doen ze zo graag. Ja, en nee, nee, op nee, het ik moment heb... dat ze dat nu doen, staan ze toch een beetje voor ja, zeker. Dat is het Kijk, probleem. Ja, ik heb het mij een stuk ook geen oordeel willen vellen over haar, uh, uh, over haar zijn op dit moment. Ik schrijf letterlijk van, het is afwachten hoe beschadigd ze is. Want dat ze beschadigd is, dat lijkt me even. Want Brugge, jij vindt dat ze niet, zo, niet kan blijven zitten? Nee. Ik, ik, Alweer verkeerde nee, uitgelegd. Ja, jawel. Nee, dat klopt. Nee, maar we doen het zelf ook op geen stel. En de Volkshand doet het ook. Dit is iets wat je heel lang nog kan blijven doen. Je kan nu heel lang nu weer blijven zeggen. Hé, hey, Petersen, van Mariko Petrus, ja. is er weer. En elke keer als nu iemand groen GroenLinks komt. zegt van, ja, maar herinneren jullie Peters nog? Dat wordt toch lastig. En, en de, wat de Volkskrant doet het ook, inderdaad rondbellen en zo. Je kan heel lang blijven rondbellen. Je kan heel veel mensen vinden die zeggen van ja, ze moeten opstappen. Het wordt echt heel vervelend. Goed, we gaan... Uh, om... maar, maar die, Omf, die zaak, de raadverzoenstiekzaak, kan dan nog een draai in geven? Als die raadverzoenstiekzaak enorm ja. uh, heeft uitdikt. U... Wel, nee, heeft Nee, oh, oké, okay, uh, nee, sorry. Welke ja, ja, ja, nou, nou, daar iets van aan tegenwoordig? Ja, dat is waar. Goed, we gaan ook kijken wat die uitspraak oplevert. Maar toch interessant, ik ben wel benieuwd. En in hoeverre dat dan ook gevolgen heeft. De hele week hebben heel veel politici trouwens en ambtenaren geprobeerd om ons duidelijk te maken... wat Nederland nu betaalt in Griekenland. Weten jullie het inmiddels? Geen idee. Geen idee. Uh, 159 miljard was Dat was dan bruto of netto? Ik niet dus. Helemaal... Nee. Is, is, is dat, hoe, heb, hoe hebben jullie dat gevolgd, dat hele proces? En uh, vandaag aan deze tafel werd er ook nog eventjes... een soort uh, satirische kopie van gemaakt... van het aantal excuses dat Rutte in de Kamer heeft gedaan. Namelijk ontelbaar velen. Nou, volgens mij waren het net niet helemaal excuses. Was het meer zoiets van... ja, ik had het misschien een beetje fout gedaan... Maar niet daar kwam volgens mij ook dat uiteindelijk toch die motie van wantrouwen vandaan. Van je hebt niet hard genoeg je excuses aangeboden. Toch nog niet hard genoeg. En dan heeft hij dat gedaan. En dan blijkt gisteren weer dat hij weer iets versweeg heeft. Als hij het al wist. Namelijk dat Finland een onderpand had geregeld bij Griekenland. Verkeerd... Dat had hij moeten weten. Want het staat gewoon in dat document wat is uitgegeven nadat die EU-premiers uh, ja. bij elkaar waren. Ik vind het vooral getuigen van gebrek aan daadkracht. En je ziet hoe moeizaam deze regering is. Het is echt een heel erg ingewikkelde situatie. Maar we... kunnen ze die duidelijkheid die gevraagd wordt dan geven? Nou, als zij gewoon daadkracht tonen, wel. Be hey, bedoel hoe ze wat dan? Nou, ja, waarom debatteren we over de Griekse nasleep en de, de excuses? Natuurlijk, hè. Rutte heet het, dat moet allemaal in de orde komen. Maar, maar over, het is, zak... de ja, is de vorige oorlog. Het is de vorige oorlog. Ja, we zitten absoluut tevoren. Ja, eens het moet allemaal wel wat, wat harder en inderdaad krachtiger. Maar dat, precies, hoe kun je duidelijker zijn? Nou, bijvoorbeeld zeggen van oh ja jongens, sorry, Finland heeft machtig zijn onderpand regelen. Dat moet je dan niet verzwijgen. Als het dan dus zoals nu achteraf uitkomt. Ja. Ja, ja. Ik Bovendien, moeite... En ik heb het vooral ook over zo'n pro uh, Hoe pro-Europees zijn we hier met z'n allen? Ik bedoel, uh, dat is natuurlijk de kern. Ja. Rutte zit natuurlijk in die spagaat tussen enerzijds de PVV... die vooral uh, niks naar Europa wil. Ja. En anderzijds de realiteit en zijn partners die zeggen joh, Ik geloof ja, ik geloof dat in Brussel op dit moment de keuze is, gaan we het via de commissie en, uh, en Barroso regelen? Dat die dus eigenlijk uh, toezicht gaan houden. Of gaan de, uh, de landen het doen? Hè, onder leiding van Van Rompuy. Dat, dat zijn de twee smaken. Zeg maar, jullie maar dat, dat gaat Rutte... sowieso meer naar Brussel. Met... Rutte zegt geen soevereiniteit naar Brussel. Volgens mij klopt het niet. Dat kan niet. Nee, dat kan niet. Maar hij moet eerlijker zijn, uh, Rutte. Hij zeggen tegen de PVV, jongens, pech voor jullie. Maar we gaan uh, bevoegdheden overdragen. ja Eigenlijk wel, maar dat gaat hij dus niet doen. Nou, daar heb je het probleem. Dat, is, maar dat is toch vanaf het begin van Aan al zo? Dus ja. De hele tijd zitten. de Volgens mij is hele volstaan met patentbloem. Ja. Ik bedoel... <laughs> <Ja>. <laughs> maar als je, als je tegelijkertijd roept die wel... we moeten ervoor zorgen dat andere landen niet meer in de fout kunnen gaan... dat kan toch ook alleen maar als je dan Europa meer macht geeft? Ja. Ja, dan, maar dan moet je dat wel duidelijk zeggen. Moet zeggen. We gaan nu regels stellen om dat meer macht te geven. En ik kan me herinneren, meneer Haarsma Bume van het CDA die roept het. Meneer Van Balen ja. roept het. Uh, Nelly Kroes roept het. Iedereen roept, de, de maar roept, het. roept het. Of het. De werkgevers roepen het. het. We zijn al de, Bijna aan het eind van de tijd. Ik keek verkeerd naar de klok. Sorry. Harmheer de Botje, Bert Brust. Dank, <laughs> dank. Bert Versloten. Nog heel hele korte tijd. Wat gaan jullie doen? Nou, wij gaan het ook hebben over de economie. We gaan het hebben over Griekenland. En natuurlijk de deal met Finland. Kortom, de persconferentie van het kabinet. En we hebben het ook over de beurzen die zijn Straks. We staan nu op een verlies van ongeveer 1%. Procent. En natuurlijk, pukkelpop, de nasleep daarvan. Dat allemaal straks, Jan, in het Radio 1-journaal. Dat allemaal straks, in het Radio versloten. Veel plezier bij het luisteren naar het Radio 1-journaal. U heeft geluisterd naar vrijdagmiddag live. En ik heb geen idee hoe laat de reclame begint. Ik kan wel tot die tijd even doorpraten. Vrijdagmiddag live is er namelijk uh, iedere vrijdag. En we sluiten dat ook af met een hele andere rubriek. Die kunt u nu gaan horen. De tand de Tand des Tijds, een radiotekening. De Finse regering heeft in onderhandelingen met Griekenland een onderpand afgedwongen. In ruil voor de lening stort Athene een flink geldbedrag weer terug op een Finse bankrekening. Als Finland voor de steun aan Griekenland een onderpand krijgt, wil Nederland dat ook. Nederland wil dat ook, ja, Nederland wil dat ook. Nederland wil dat ook, ja, lenen aan de Grieken. Met een Griekse onderpand, dat hij de poem terug elastieke Die moeten dat maar lenen dan, desnoods van zware vinnen Die daar dan met een Finse onderbuik op hun beurt gaar bij spinnen Een kale kip, die pluk je niet, die geef je pek met veren Een koekje van zijn eigen deeg, dat zal die kippers leren Een kale Griekse kip, in het Finse kippenvuil Nederland is gekke Henkie niet, en Ingrid wil dat ook wel Want Nederland wil dat ook, ja, Nederland wil dat ook Nederland wil dat ook, ja, een bordsoekvlaakiek. De jager met zijn dikke reet op de vogelknip. De tand des tijds werd getekend door Matt Wijn. Radio 1, het NOS-journaal. De Europese leiders gaven Finland in juli toestemming... om apart te onderhandelen met Griekenland over een onderpand...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 En het begin van de Spaanse voetbalcompetitie is uitgesteld. De eerste speelronde zou dit weekend beginnen, maar de spelers hebben besloten om te staken. Ze doen dit vanwege een conflict tussen de vakbond van de spelers en de twee hoogste divisies. De vakbond eist onder meer de vorming van een noodfonds voor voetballers die hun loon niet op tijd ontvangen. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. ANWB, verkeersinformatie. Vakantie, drukte, dagelijks files, maar ook files door ongelukken. Ik noem de bijzonderheden op. Op de A2 Utrecht richting Den Bosch, u hoorde het al in het nieuws, is een ongeluk gebeurd tussen Culemborg en Knopendel, daarom nu 6 kilometer file. Er is technisch onderzoek aan de gang. Op de A13 Den Haag richting Rotterdam, tussen Delft en Knoopend Klein Polderplein, 7 kilometer, de weg is daar weer vrij. Op de A15 Rotterdam richting Gorkum, tussen Alblasserdam en Sliedrecht Oost, 7 kilometer na een ongeluk, daar is de linkerrijstrook ook dicht. Op de A50 Arnhem richting Os. Tussen Heteren en Knopend-Valburg. 5 kilometer file. A67 Turnhout richting Venlo. Tussen Knopend-Lenerheide en Afrit zomeren 7 kilometer file. Er kwam een auto daar op de linkerrijstrook. Die is dus ook afgesloten. En die kwam vanaf de andere kant. De A67 Venlo richting Eindhoven. Daar is het ongeluk gebeurd. Tussen Afrit zomeren en Gelderop daarom nu. 6 kilometer en daar ook de linkerrijstrook dicht. Als laatste de N15 Maasvlakte richting Rotterdam. Tussen Rozenburg en Knopend-Vaanplein staat een file.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 Het NOS Radio 1-journaal. Bert van Sloten. Een hele goede middag. Het is vrijdag 19 augustus. Bijna weekend. We vegen de scherven van de Nieuwsweek bij elkaar. Het kabinet heeft vergaderd. Het ging vooral over de deal tussen Finland en Griekenland. Maar het ging ook over de economische situatie. De stijgende werkloosheid, het consumentenvertrouwen... en de situatie op de financiële markten. De beurs staat ook vandaag in het rood. Straks kijken we wat de precieze slotstand is geworden. En in België worden de scherven van puk -op, op bij elkaar geveegd daar is onze correspondent Tijn Sadé op het festivalterrein. Tijn, uh, we hoorden dat de uittocht van de festivalgangers in uh, volle gang is. Um, hoe is die dag verlopen? Ja, ik ben hier nu zo'n 18 uur aan een stuk op het terrein... Uh, dat nu langzaam uh, inderdaad leegloop, leegloopt. Uh, toen ik hier gisteravond arriveerde, eigenlijk net na de verwoestende windhoos... toen heerste paniek en chaos. Bomen waren als uh, luciferhoutjes geknakt. Op de festivalweide zag je de wrakken van ingestorte feestenten. Uh, overal liepen verkleumde meisjes rond, verdwaald uh, onder de modder op zoek naar hulp. Velen vonden en zochten, uh, zochten en vonden uh, wel een veilig heenkomen weg van het terrein. Maar het probleem was dat uh, terwijl de andere kant op naar dat terrein toe zich weer een enorme file vormde van auto's met bezorgde ouders op zoek naar die kinderen. Ja, en daardoor heen moesten dan weer uh, de ambulances zich wringen. Kortom, een enorme uh, ja, verkeersinfarct. En op dat moment uh, werden er drie doden geteld. Nou, tienduizenden hebben gisteravond laat het terrein al uh, verlaten. Maar net zoveel jongeren bleven toch in hun tentjes. Want ze werden, uh, ja, uh, warm gemaakt. In ieder geval, uh, ze, werd, uh, ze werden beloofd dat het festival vandaag gewoon door zou gaan. Maar ja, vanochtend kwam de dubbele kater eh, doodental inmiddels opgelopen naar vijf de organisatie besloot alsnog Pukkelpop af te gelasten ja, en sindsdien is hier de hele dag eigenlijk sprake van een enorme volksverhuizing je hoort het hier eh, ja. eh, om mij heen, de auto's eh, blijven af en aanrijden heel veel eh, ouders nog steeds die kinderen komen ophalen en langzaamaan komen ook de verhalen tot ons, hè. een jonge getuigde bijvoorbeeld over hoe een slachtoffer voor zijn ogen is Twee Nederlandse jongens die nog net op tijd redding zochten onder een hoofdpodium. Ja, die vertellen over hoe, ze mensen, hoe mensen om hun heen werden getroffen door kabels die lossprongen. Veel gruwelijke details. En tegelijkertijd groeit ook de woede. Woede over hoe het zo uit de hand heeft kunnen lopen. Ja, die, die, die woede hè, want die zal zich ook vooral uh, richten op uh, de vraag van hadden ze dit kunnen voorzien? Hadden ze het noodweer echt niet kunnen zien aankomen? Ja, dat uh, vroegen wij als journalisten uh, vanochtend rond een uur of uh, elf uh, tijdens de persconferentie. De organisatie zat daar, ook de burgemeester van Hasselt. Ja, en daar werd eigenlijk gewoon gezegd, het is jamais vu, het is ongezien. Dit had niemand kunnen voorspellen. Niemand is schuldig, het is gewoon het noodlot. Maar ja, tegelijkertijd zijn er heel veel verhalen die wij hier horen van uh, deze, uh, de jongeren, de festivalgangers. Dat er wel degelijk voldoende informatie was over dat naderende. Onhel. Er werd zelfs over getwitterd, er werd over gemaild. Het onweer komt eraan, het, uh, hè, dat, dat noodweer komt eraan. Maar ja, toen ik daar tijdens die persconferentie uh, herhaaldelijk naar vroeg... werd dat net zo herhaaldelijk stellig ontkend. En ondertussen maken mensen die het hier allemaal hebben meegemaakt uh, ja, de balans op. Hè. Langzaam worden ze zich bewust van wat er echt gebeurd is... En ja, wat uh, lijkt mij zo nu uh, na uh, bijna een dag hier zijn... overheerst is toch het ongeloof over de chaos. Uh, TV-journalisten ook, die mogen geen opnames maken van uh, bepaalde ingestorte tenten. Alsof de organisatie iets te verbergen heeft. Nou, kortom, veel geruchten, veel wantrouwen. En ik denk dan ook dat de komende dagen de discussie over dit uh, drama nog volop zal worden gevoerd. Oké, okay, dankjewel. En straks trouwens uh, komt ook koning Albert nog langs, hè? Ja, precies. En ik zou nou even zeggen, ja, dit is nog een treurig laatste mededeling, maar de, eh, vijf doden dus, eh, vele gewonden, daaronder ook zes Nederlanders. En twee daarvan, eh, die bevinden zich in kritieke toestand, die verblijven in een ziekenhuis in Genk. Veel eh, Nederlandse jongeren die zijn nu dus inderdaad opgehaald, het terrein is bijna leeg. En het Belgisch Koninklijk Paar, dat komt zo meteen. Ze hebben hun vakantie ervoor afgebroken, maar ja, ze komen wel wat laat. Vandaag dus. Dankjewel, Tijn. Tijn Sade, was dat. Vanaf Pukkelpop. In Nederland is er ook een festival gaande. Het driedaagse festival in Biddinghuizen. Lowlands is vandaag uh, van start gegaan. De geluiden zijn uh, van Paul Sanders afkomstig daar. Paul, um, ik kan me zo voorstellen dat er vandaag ook is stilgestaan op Lowlands... bij wat er in Hasselt is gebeurd. Ja, dat klopt. Ja. Voorafgaand aan uh, elk optreden... dat uh, allemaal om half, twaalf, sorry, half twee begon in de verschillende tenten op het terrein... is er even stilgestaan bij wat er allemaal is gebeurd... Uh, er werd natuurlijk uh, uh, sterker gewenst. Sterkte ook namens de organisatie van Lowlands. En, en dat is wel heel opvallend, werd nog eens even benadrukt... Uh, dat mensen zich toch ook echt aan de veiligheidsvoorschriften moeten houden. En dat ze ook vooral op de grote schermen en dergelijke... die hier op het terrein hangen moeten letten. Want daar komen dan eventueel bij waar waarover dus geen sprake van is, laat ik dat even benadrukken. Daar komt dan informatie op te staan voor mensen... Uh, wat ze moeten doen en waar ze naartoe moeten gaan. Dus er werd echt wel stilgestaan ook bij wat daar in, uh, in Hasselt... Is gebeurd. En dat is ook eigenlijk wel logisch. Want het, uh, de Lowlands organisatie heeft uh, sterke banden met uh, de organisatie van Pukkelpop. Het zijn twee festivals die natuurlijk altijd in dezelfde uh, periode wo worden georganiseerd. En dus is er ook heel veel contact tussen de uh, directie van Lowlands en de directie van Pukkelpop. Dus uh, alle begrip en uh, veel mensen die ook uh, uh, ja, er toch wel bij stilstaan, wat er allemaal is gebeurd in Hasselt. Ja, en er zijn ook bands die in Hasselt uh, zouden spelen, die daarna naar Lowlands uh, zouden gaan. Komen die ook allemaal nog? Nou. De organisatie heeft in ieder geval geen afzeggingen gehad. Ik weet in ieder geval wel dat er vanavond een band speelt. Ik moet helaas even de naam schuldig blijven. Die inderdaad ook op, uh, op Pukkelpop uh, uh, aan het spelen was, geloof ik. Uh, die komen vanavond uh, wel. Komen gewoon spelen. Ondanks dat er ook een hoop spullen van, uh, van hen, dus uh, instrumenten en dat soort apparatuur, uh, is beschadigd. Maar die spelen gewoon vanavond wel. Dus dat is uh, uh, ja, voor, de, voor de festivalgangers hoe vergang ook goed nieuws. Dankjewel, Paul. Paul Sanders was dat vanuit Bidding. Huizen. Lowlands gaat dus door. Het wordt morgen vast en zeker prachtig weer. Gaan we trouwens direct nog eens eventjes vragen ook aan Erwin Krol. Zondag, dat weet ik dan alweer wel, is er kans op onweer en regen. Het weer is wel vaker spelbreker bij grote evenementen. Of er kwam bijvoorbeeld Concert at Sea in juni. Vanwege gevaarlijke, onvoorspelbare windvlagen werd de laatste dag van dat tweedaagse evenement toen geschrapt. Leslie Grietis, festivaldirecteur van Concert at Sea. Goedemiddag. Ja, zoiets wat er dan in België gebeurt... is dat de ergste nachtmerrie... voor een organisator van een festival? Ja, dat is natuurlijk echt, echt verschrikkelijk. Dat is... Uh, ja, je kan je bijna niet voorstellen... Uh, wat, er, uh, wat er daar op het terrein gaande moet zijn. Ik heb vandaag ook... Uh, de hele dag naar beelden zitten kijken. En ja, het is echt verschrikkelijk. Dit is echt uh, de, ergste, de ergste nachtmerrie. Ja, u, kon er voor iedereen, denk ik. Ja, u kon destijds een afweging maken van... gaan we door, gaan we niet door. Dat is in Hasselt uh, veel minder het geval uh, geweest. Maar... Op wat voor gronden neem je dan een besluit uh, om te stoppen? Nou, kijk, ik kan eigenlijk geen enkel festival uh, vergelijken met het andere. of geen enkel podium wat er bij ons aan de hand was. We hebben een locatie op de Brouwersdam aan Zee. Uh, daar hebben we een heel groot podium staan. En we kregen vrijdagnacht. Uh, in de loop van de avond eigenlijk al aanwijzingen. van onze weerman die ter plekke is en via de andere kanalen. Want het kan wel eens heel hard gaan waaien, vooral s'nachts. Dus toen hebben we al wat voorzorgsmaatregelen genomen. Mag ik u even Dan onderbreken, je... zo'n zo, zo weerman. Uh, ja. Is dat noodzakelijk om die in dienst te hebben bij een festival? Nou ja, wij vinden dat wel noodzakelijk. Omdat je toch, uh, ja, je kan met z'n allen de hele dag naar Buienradar kijken. Maar je, het is toch goed om te weten wat er echt letterlijk boven je hoofd hangt. En daarom hebben wij al sinds, uh, sinds een aantal jaar gewoon een meteoroloog. Een, een paar dagen ook tijdens het opbouwen van het festival op het terrein zelf zodat je ja, eigenlijk uh, uh, redelijk actueel uh, kan zijn in je eigen, eigen weersvoorspelling. Goediep... En, ja. en daardoor zaten wij op vrijdag dus, uh, dus bepaalde windpieken aankomen. En op zaterdagochtend bleek dat eigenlijk alleen maar erger te worden. En toen, uh, ja, toen heeft uiteindelijk de burgemeester uh, besloten dat we, dat we moesten stoppen. En daar stonden wij helemaal achter. Maar, dat, uh... Speelt dan ook een rol, want de weerman en de weersverwachtingen spelen een rol. Spelen dan ook uh, de bezoekers een, een, een rol? Ja, de, de, de, bij ons of de Brouwersdam, als het, uh, als het met die wind was gaan regenen, dan heb je het over windkracht 7, 8, ja, de, dan is het daar sowieso niet meer, uh, niet meer comfortabel. En overigens waren er uh, uiteindelijk uh, pieken van windkracht 9. Dus bleek achteraf, uh, hoe lang ook, uh, dat we er een goede beslissing hadden genomen. Hm. Maar je gaat dan ook voor het comfort en voor de veiligheid van, uh, van je bezoeker. En bij ons was de uitdaging eigenlijk om... Om ervoor te zorgen dat er niemand naar het terrein kwam. Want we hadden één goede kaart. Precies, het is andersom. Gehad. Ja, is uh, het eigenlijk andersom. Ja. Uh, speelt ook nog een rol uh, dat dat wel heel wat geld gaat, gaat kosten? Realiseert u zich dat dan op zo'n moment? Uh, nou, om heel eerlijk te zijn ben je daar op dat moment niet mee bezig. Want je moet onder zo'n hoge druk uh, in zo'n korte tijd uh, uh, ja, vrij grote knopen doorhakken met het hele team en met de overheden. Ja, het is in mij niet opgekomen van wat voor geld gaat kosten. Wat wij wel steeds in ons hoofd hadden: van we moeten ervoor zorgen dat hier niet straks 40.000 mensen voor de poort staan die je op dat moment dan moet teleurstellen. Dus, maar dus er, dan er, is de communicatie van uh, essentieel belang. Ja, dat is, uh, dat is van essentieel belang. En daar nou hebben wij gelukkig uh, uh, ja, veel uh, followers en vrienden via Facebook en Twitter uh, uh, kunnen bereiken. En, uh, ook via Radio 1 overigens en, en uh, 3FM en de borden boven de weg via Rijkswaterstaat. Dus we hebben eigenlijk vrij snel uh, ja, binnen een half uur uh, echt iedereen kunnen, kunnen bereiken. Ja, maar... maar dat is essentieel. Dat was voor ons het, uh, de grote uitdaging. Precies. Maar de, aan, aan geld denk je dan niet. Dat is duidelijk. Ik dank u wel uh, voor het gesprek. Leslie Grieten, festivaldirecteur van Concert at Sea. Op de A2 zijn twee doden gevallen bij een ongeluk na een wilde rit op de snelweg. De details hoort u zo van de politie. De gevolgen op de weg van de ANWB. Erwin de Hart, want Erwin, heeft dat nog gevolgen op de A2? Ja, ja, ja, er staat al de hele tijd een file tussen Culemborg en Knopendel op dit moment. Zes kilometer. Dat is allemaal door technisch onderzoek wat nog wel de hele dag bezig zal zijn. Er zijn schermen neergezet dat mensen niet, ja, niet, niet kijken... En de, de verbindingswegen naar de A15 op de A2 bij Knoopendel... zijn ook afgesloten op dit moment in beide richtingen. Omrijden dus? Kan, ja, omrijden via Breda richting Nijmegen. Kun je omrijden. Er is ook een ongeluk gebeurd op de A67, Turnhout richting Venlo. Tussen Knopendel Hoogte en Afritzomere. 8 kilometer daarom. De linkerrijstrook ook dicht. Dat, door dat ongeluk is een auto op de andere rijbaan gekomen. Op de A67 Venlo richting Eindhoven. Tussen Asten en Geldrop. Ook 7 kilometer file. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Bert van Sloten. Dan praten we even verder over dat ongeluk op ta 2 waar dus twee mensen bij zijn omgekomen. Frans Zuiderhoek van het KLPD. Goedemiddag, meneer Zuiderhoek. Goedemiddag. Wat is daar allemaal gebeurd? Op een gegeven moment uh, rijdt er een uh, zwarte Audi over de A2 met, uh, met zeer hoge snelheid. Die, uh, die haalt uh, andere auto's uh, links en rechts in, uh, ook over de vluchtstrook. Op een gegeven moment uh, rijdt hij in de vangrail. Uh, daarna rijdt hij weer door naar die, uh, naar die aanrijding. En dat wordt opgemerkt door uh, collega's van de politie Gelderland-Zuid. Die willen die bestuurder staande houden en geven hem een uh, stopteken. Uh, daar geeft hij ook geen uh, gevolg aan en op een gegeven moment zien zij dat hij uh, ter hoogte van de A15 uh, bij knoop in Dijl uh, afslaat richting uh, Gorkum en op het laatste moment uh, de parallelbaan opgaat uh, richting uh, Nijmegen Tiel. daar rijdt hij tegen een uh, bestuurder van een uh, grijze Audi aan en uh, ten gevolge daarvan uh, slaat die uh, grijze Audi een aantal keren over de kop. Met als gevolg dat er twee doden zijn gevallen. Ja, in die, in die grijze Audi zijn de, beide inzittende om het leven gekomen ten gevolge van die, van die aanrijding. En de bestuurder van die zwarte Audi, die is zwaar gewond overgebracht naar het Utrecht Medisch Centrum. Was er sprake nou echt van een politieachtervolging? Want de politie had hem opgemerkt en, en heeft toen de achtervolging ingezet? Nou ja, goed. Ze wilden hem, omdat hij zo raar reed en ook een aanrijding had gehad en niet stopte na die aanrijding, wilden zij hem staande houden. Uh, maar op dat stopteken reageerde hij dus ook niet. We weet ook nog niet of hij überhaupt dat stopteken gezien heeft. Maar in ieder geval, uh, uh, de collega's zien ook op een gegeven moment dat hij, uh, nadat hij het stopteken genegeerd heeft, uh, die afslag neemt. En vervolgens in botsing komt met die andere Audi. Nee, en er is geen idee van waarom die auto zo gigantisch hard heeft gereden. Nee, op dit moment uh, hebben wij nog niet uh, met die bestuurder van die uh, zwarte Audi gesproken. Die ligt zwaargewond uh, in het ziekenhuis in, uh, in Utrecht. Dus uh, daar hebben we op dit moment nog geen zicht op uh, wat nou precies uh, de reden was dat die bestuurder uh, zo reed. En vervolgens uh, niet voor de politie is gestopt. Nee. We hoorden van ooggetuigen dat het een gigantische chaos is op dit moment uh, op de weg. Uh, niet alleen qua verkeer, want dat hoorden we net al in de verkeersinformatie. Maar ook gewoon qua van wat er nog over is van, van de auto's. Hoe is de situatie nu? We zijn er... Er zijn rijbanen afgesloten? Ja, de uh, directe verbindingswegen naar de A15, dus zowel naar Gorkum uh, als naar uh, Arnhem-Tiel... die zijn afgesloten voor het uh, verkeer. Er is een uh, omleiding ingesteld bij knooppunt uh, Evedingen. Uh, de A2 richting Den Bosch die is wel gewoon uh, vrij. En mochten mensen al voorbij uh, Everdingen zitten als zij doorrijden... dan kunnen ze op de A2 bij Waardenberg... Waardenburg kunnen ze keren en alsnog de A15 oprijden. Oké, okay. dat is helder. Ik uh, dank u wel voor het gesprek. Frans ook. Dag. Erwin Krol is de studio binnengekomen. Goedemiddag. Niet zo schrikken. Erwin, we moeten het nog eventjes inderdaad hebben over uh, Pukkelpop. Want uh, we hoorden net ook van uh, Tijn Sade in uh, het gesprek... want die is de hele dag daar zo aanwezig in, in Hasselt... Uh, dat de discussie er vooral over gaat of dit te voorspellen is of niet. Jij bent Weerman. Is dit te voorspellen? Ja en nee... Uh, ik kan daar alleen maar twee antwoorden op geven. Nou. Ja, want je kunt voorspellen dat er... Uh zware buien gaan ontstaan, waarbij uh, hagel en onweer en veel regen... en ook hele zware windstoten voor kunnen komen. Dat kun je. Dat is overigens ook gedaan. Hè, want de Belgische Meteorologische Dienst heeft een code oranje afgegeven. Net als in voor die middag. Precies. He, Ja, Precies. Ja. En daarin staat letterlijk ontwortelde bomen. Hè, dus daar waar, hebben ze voor gewaarschuwd. Dat kun, maar je kunt alleen maar aangeven in welk gebied. Niet op welke plek precies. Want als er ergens door toeval een bui ontstaat... kan er in de omgeving geen tweede bui. Ontstaan. Dat heeft met opstijgende en dalende luchtbewegingen te maken. En dus je weet in welk gebied, maar dus in de omgeving van Hasselt, daar waren dat soort zware buien verwacht, maar niet of dat precies boven die plek is. Maar Want dat, dat is toeval. Ja, dat is dan gewoon pure pech. Dat is pech. Wat er gisteren is gebeurd, ik zal je vertellen... daar zijn zulke zware windstoten geweest... dat, kijk, een tent wil nog wel eens weggeblazen worden. Hè. Ik bedoel, als jij een grote lap neemt uh, die weinig weegt... en je blaast er tegenaan, dan flappert dat weg. Dus tenten zijn wat dat betreft heel gevoelig voor windstoten. Maar er zijn ook bomen omgegaan. Dus er is werkelijk, zijn werkelijk hele zware windstoten geweest. Maar op een heel klein gebiedje. Als zij... Als, als dat hele festivalterrein 300 meter verderop had gelegen, bij wijze van spreken, dan waren de mensen zijknat geweest. En er was er verder niks gebeurd. Heeft het dan zin om een Weerman in dienst te nemen als festival? Ja, ja ik, dat vind ik. Nou ja, je hebt dat een tijdje geleden, hadden wij in Zeeland. Ja, he, daar hebben we het net over gehad op het okay, nou, terrein. Ja, daar, daar hadden ja. ze een Weerman. Die heeft op een gegeven moment gezegd: ja jongens, dit blijft zo. Uh, durf, therein, therein, therein, therein, therein. En toen hebben ze verstandig genoeg gezegd: van oké, okay, nou dan stoppen we ermee. Dan laten we het niet doorgaan. En ik denk dat wat hier had. Ja, ik, ik denk dat ze zeker een uur, anderhalf uur van tevoren al zware buien hadden kunnen zien aankomen. Dus misschien hadden ze, hadden ze iets kunnen doen. Ja. Ik zou een weerman in dienst nemen. Goed, ja. dat advies is genoteerd. Maar even nog naar het komend weekend. Um, wat voor weer wordt het dan bij ons in Nederland? Ja, Heb je ook een weerman voor nodig? Ja, daarom ik, zit ben ik hier. in dit geval. Uh, Oké, okay. morgen is het werk fantastisch. Het was vandaag natuurlijk heel fraai. In het noorden nog een buitje. Uh, morgen is een prachtige dag. Het wordt. 23, 24 graden op een heleboel plaatsen, veel zon, paar stapelwolken, wat sluierbewolking, heel erg mooi weer. Zondag wordt een echte warme dag en dan denk ik toch al gauw in de middag aan temperaturen zo van 6, 27 graden. Maar zondagmiddag gaan er buien komen, zware buien, onweersbuien. Windstoten, hagel mogelijk. Weer de grootste kans in het zuidoosten van Nederland en in delen van België. Maar goed, in de rest van Nederland zijn ook buien mogelijk. Dus ik denk zondag na drieën, oppassen geblazen. Oppassen geblazen? Is nou, dat... de, gewoon in de gaten houden, weet je. Dat soort dingen, je moet dat een beetje... Hè, nou ja, we hebben nu Lowlands natuurlijk. Dan moet de organisatie daar gewoon in de gaten houden... of er zware buien aankomen. Hè, want die zijn tegenwoordig, die beelden zijn gratis beschikbaar. En dan gewoon op een gegeven moment... ja dan maar Ik weet niet wat voor maatregelen je daar ter plekke kunt nemen... maar als je ziet dat er zware buien aankomen... toch eventjes een belletje laten rinkelen... en eventjes mensen gaan waarschuwen. Ja, nou goed, ze zijn er op voorbereid. Hebben we net ook gehoord van Paul Sanders, onze verslaggever. Okay. Morgen mooi, zondag iets minder, na drie uur. Ik heb het genoteerd. Dankjewel. Weet... Tien over drie. Goed weekend. Okay. Burmeese oppositieleidster Aung San Suu Kyi... heeft een ontmoeting gehad met de president van het land. Oud-generaal Tijn Sein is sinds de verkiezingen van maat aan de macht in Burma. De verkiezingen werden geboycott door de partij van Suu Kyi... omdat ze oneerlijk zouden zijn verlopen. De ontmoeting met de president was ook de eerste politieke reis... buiten Rangoon die ze maakte. Ze zat twintig jaar in huisarrest. En dat huisarrest werd eind vorig jaar opgeheven. Nu aan de lijn. Journalist in burma kennen Minka Nijhuis. Minka, is dat een onverwachte ontmoeting? Het is zeker geen onverwachte ontmoeting tussen de twee. Er gingen al langere tijd uh, geruchten toen ik uh, twee maanden geleden in Burma was... dat zo'n kennismaking zou gaan plaatsvinden... en dan waarschijnlijk in het kader van een uh, forum over economische ontwikkeling. Dat is dus inderdaad wat er gebeurd is. Um, het is tegelijkertijd wel een kennismaking die uh, niet zonder betekenis is, al is het maar een allereerste kennismaking van twee mensen die toch heel lang, jarenlang eigenlijk elkaars uh, tegenstanders zijn. Dus het is nog uh, afwachten of dit soort ontmoetingen alleen van cosmetische aard zijn of dat ze ook inderdaad een vervolg gaan krijgen. Een soort test. Ja, je zou het kunnen zien als een test van beide kanten. De regering bestaat voornamelijk uit ex-militairen die inmiddels een burgerjasje aan hebben gedaan. En zij willen meer dan wat ook nu door de rest van de wereld gezien worden als een legitieme regering. Dus ze hebben die erkenning heel erg nodig. En zolang oppositieleidster Aung San Suu Kyi nog duidelijk aanwezig is... als oppositie, maar zonder een officiële politieke rol... zal het voor de buitenwereld erg moeilijk zijn... om die regering ook de erkenning te geven waar ze op uit zijn. Dus in die zin is het belangrijk voor de autoriteiten... om Suu Kyi op een of andere manier een rol te geven. Maar tegelijkertijd zijn het ex-militairen... die ook geen afstand van hun macht willen doen... en die dus willen kijken hoe ver ze... ...kunnen gaan in toezeggingen en in ruil daarvoor internationale erkenning kunnen krijgen. En ja, op haar beurt uh, wil natuurlijk ook een politieke rol in het land... en heeft altijd gezegd dat ze bereid is om met de militairen en inmiddels ex-militairen te gaan praten. Tegelijkertijd heeft zij natuurlijk ook een aantal eisen. Zo wil ze bijvoorbeeld een, een, een rol voor de mensen uit haar partij... en een heel belangrijk punt van haar is ook de vrijlating van politieke gevangenen. En zolang dat nog niet gebeurt, uh, is het nog veel te vroeg om ervan uh, uit te gaan... dat. Op het gebied van democratie en mensenrechten. de tijd ten goede zal keren in Burma. Maar dat zijn wel de onderwerpen waar ze het ook over gehad hebben? Nou, ik heb zelf niet gehoord of al bekendgemaakt is. Waar die onder, dat die onderwerpen inderdaad op de tafel gekomen zijn. Het, uh, uh, de berichten die ik heb gezien. die kwamen van een woordvoerder van de uh, autoriteiten. en die had nog geen details vrijgegeven over de kennismaking. En het zijn uh, twee personen die natuurlijk heel erg lang aan, tegenover elkaar gestaan hebben. Dus het, het lijkt mij veel aannemelijker dat het om een allereerste kennismaking is gegaan. En dat daar meteen, niet meteen over zeer gevoelige punten overlegd zal worden. Of afspraken gemaakt zullen worden. Maar goed, zo'n eerste kennismaking, het is toch een beetje de kennismaking met de vijand. Um, hoe zien de Burmezen dat? Zien ze dat als een beetje heulen met de vijand? Nee, nee, beslist niet... Uh... Toen ik twee maanden geleden in het land was, merkte ik dat Suji nog altijd heel erg populair is. En mensen er wel vertrouwen in hebben dat zij zich niet zonder meer zal laten gebruiken door de autoriteiten. Aan de andere kant is het natuurlijk ook zo dat Suji een lange geschiedenis heeft. Van eerste aanzetten tot overleg met de autoriteiten. Inclusief een van de ministers met wie ze nu twee keer heeft gesproken. En dat dat al die jaren eigenlijk tot niets heeft geleid. Dus mensen houden heel erg ook een slag om de arm. Ja, maar goed, desalniettemin, het is een eerste ontmoeting. Er zit toch een soort van schot in de zaak, lijkt het? Nou, er is in, in ieder geval een ontmoeting. Uh, de twee hebben met elkaar gesproken. Uh, dat, is, dat is niet zonder betekenis. Op zulk hoog niveau heeft de oppositieleider in geen jaren met de autoriteiten gesproken. Tegelijkertijd zijn het ex-militairen die. Uh, Verkiezingen hebben georganiseerd en ook hebben meegedaan aan de verkiezingen. die op geen enkele manier vrij en eerlijk zijn verlopen. Dus dat geeft al wel aan dat ze niet zomaar me meer bereid zijn. om afstand van de macht te doen. Nee, ze hebben een ander jasje aangetrokken, zoals jij uh, net zei. Um, maar verder wordt er over bericht trouwens in, in, in Burma. Kunnen de, de mensen, de inwoners van het land. hier ook gewoon over lezen? Ja, sowieso gebruiken mensen eigenlijk nauwelijks de Burmeese media. Hè. De meest populaire media zijn zenders uit het buitenland. Dat zijn bijvoorbeeld de Burmeese afdelingen van de BBC en de Voice of America. Er is ook een populaire Burmeese zender die vanuit Noorwegen uitzendt. Dus mensen zijn wel goed op de hoogte. En, uh, een ander opmerkelijk feit is wel dat de laatste weken de staatskrant wel mondjesmaat ook heeft bericht over de ontmoeting... die Aung San Suu Kyi gehad heeft met een van de ministers. En een ander opmerkelijk feit dat ook binnen de staatsmedia... toch een heel klein beetje een andere koers gevaren wordt... is dat alle vijandige slogans tegenover buitenlandse media... die altijd de achterpagina in beslag namen... die zijn sinds een paar dagen eh, verwijderd. Ben benieuwd wat er dan op die achterpagina staat? Ja, de, de staatskrant. Die, die, die grossiert vooral in slecht nieuws uh, over Amerika. En verder allerlei wetenswaardigheden die wij niet eens als nieuws zouden aanduiden. En, en heel veel ontmoetingen van uh, ex-militairen oh ja. ja, met elkaar. Ja, De hoge holte metoten die elkaar ontmoeten. Ja. Dankjewel, ja, Minka. Minka Nijhuis was dat over die ontmoeting die Aung San Suu Kyi vandaag had met de president van het land. Goed, wat hebben we straks na 5 uur Nog veel meer nieuws natuurlijk. Het kabinet is vandaag bij elkaar gekomen. ging natuurlijk over die deal die Griekenland heeft met de Vinnen, Hoe moeten we die nu duiden? Althans, hoe duidt onze premier, premier Mark Rutte die? We hebben het ook over de beurzen. Straks om half zes sluiten de beurzen in Europa. Hoe sluiten ze? Ze staan nog steeds in de min. En we gaan verder over Pukopop. Dat allemaal zo dadelijk na vijf uur. Hier op deze zender de nieuws. Sport en actualiteiten Radio 1. Vanavond, BNN Today. Ja, vriendin was op dat moment in die tent. Ja, ik ben onmiddellijk naar buiten gerend. In de hoop van de is Jonge, talentvolle PVV'ers, zijn die er? Talentvolle PVV'ers, die worden direct in het diepe gegooid. Vanavond om half negen op Radio 1. Wat voor auto rijden jullie in? Meesterrijk in een, in een hele nette Volvo. Luister en kijk mee op radio1.nl. Ja, dat is nou jammer. Nou, ja. leuk voor je. Radio 1, <lacht> het nieuws van alle kanten.